Alsjeblieft. Ja, wacht eens. Hier, hier, hier, hier, hier. Kijk, Caro Studio. Uh, telefoonnummer. Uh... Ja, ik zie je dan.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 Op je succes in de zaak, Reinders. Dank je, Joop. Uh, uh, Wim, luister eens. Ja? Zou je. Nou uh, ja, kijk, ik zou het op prijs stellen als je mij. Uh, bij wijze van keer vertrouwen. Uh, het verloop van het verhoor-verniezing zou willen vertellen? Tenminste, je maak er straks een opmerking waaruit ik begreep dat je. dat je in Rotterdam geweest bent. Uh, ja.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 Je proces verbaal alsof de naam Nijhoff voor jou niets meer betekent dan iedere andere willekeurige naam. Oké, inspecteur. Een ogenblikje, straat. Ja, inspecteur. Was deze aantekening zo goed verstopt dat ze bij het eerste onderzoek van Reinders bescheiden niet gevonden had kunnen worden? Oh nee, inspecteur, een tegendeel. Ze lag voor het krijpen. namelijk onder de grote onderlegger op het zijbureau. Ja, waarschijnlijk is ze de eerste keer bij het optillen door de luchtdruk tegen de onderkant blijven kleven en zo doen we niet gevonden. Ja, ik begrijp het ja.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 Oh, ik ben blij dat je dit zelf ook inziet. Nou ja, zand over. Ach ja, ik wou dat we wat een beetje meer houvast hadden. Vanmiddag, voor ik het bureau verliet kreeg ik nog een sneer van de chef dat het al de zesde dag was... en ik nog geen spoor had gevonden. Enfin, morgen maar weer met frisse moed... de verschillende gegevens verder uitpluizen. Daarna inspecteur Versteeg op een ander onderwerp overging... en kort erop mijn woning verliet. niet... Hmm. Zonder arrestant, dat is een hele vreemde gedachte. Want zonder dit alibi zou ik de hele nacht doorgebracht hebben op een stroozak in een arrestantencel van het hoofdgebouw. En de andere dag, werd de rechte commissaires overgebracht naar het huis van bewaring in de Casimiristraat. <laughs> Wat een, een alibi door een boerderij kan voorkomen, hè? Er waren verschillende grote zaken die ik in behandeling had, eisten de eerste volgende dagen zo'n aandacht dat ik het gebeurde op die avond bijna vergat.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 Uh, meneer Esser, uh, ik ben Nijhoff, advocaat en procureur. Ik wil graag een onderhoud met u hebben... over de verdediging in uw zaak op verzoek van uw vrouw. Kunt u er akkoord gaan? Natuurlijk, meneer. Dan is het nood nooit de Ik heb het gehoord, meester. Uh, wilt u bellen als u klaar bent? Hier zit de knop. <coughs> zo, laten we erbij gaan zitten, meneer Esser. Het is hier wel niet zo comfortabel als in uw of mijn kantoor... maar we kunnen er toch iets van maken. Sigaret? <coughs> graag. Ja. U had aan uw vrouw gevraagd een verdediger voor u te zoeken. En ze heeft mij verzocht als zodanig voor u op te treden. Maar voor ik uit u overga, moet ik eerst uw toestelling hebben. Dan staat u namelijk volkomen vrij welke advocaat u uw zaak opdraagt. Ook kunt u tijdens de behandeling van uw zaak van verdediger veranderen... indien u meent dat ik bijvoorbeeld uw belangen niet voldoende behartig? Oh, ik zou niet weten. Ik bedoel, als mijn vrouw u stuurt, is het wel in orde. Prachtig.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 En dienstmeisje Corrie van der Linden. Regie Willem Tollenaar.